Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De computerketens van Dixons, iCenter en Mycom blijven bestaan. Het moederbedrijf van de ketens werd vorige week failliet verklaard, maar er komt een doorstart. 97 winkels worden overgenomen door de eigenaar van een andere winkelketen, de Phonehouse. dan 70 winkels blijven definitief gesloten. Daardoor raakt ruim de helft van de duizend medewerkers zijn baan kwijt. In Syrië zijn vorige week waarschijnlijk Franse jihadisten omgekomen bij een Frans bombardement, melden Franse media. Het is onbekend hoeveel jihadisten het zijn. Bommen kwamen terecht op een trainingskamp van IS in het oosten van Syrië. De bombardementen zijn volgens premier Fals niet specifiek gericht op Franse jihadisten. De markt voor online advertenties blijft groeien. Zo steeg het aandeel online reclamefilmpjes de eerste helft van het jaar met een kwart zijn filmpjes die je te zien krijgt voordat een YouTube-filmpje of uitzending gemist begint. Ook adverteren via sociale media neemt toe. In de eerste helft van dit jaar werd 58 miljoen uitgegeven aan advertenties... via Facebook, LinkedIn en Twitter. Er wordt in totaal nog steeds net zoveel uitgegeven aan advertenties... maar het is dus meer online en minder bij kranten, radio en tv. Ruim 50 scholen voor Nederlands onderwijs in het buitenland... moeten de komende jaren sluiten door geldgebrek... Over twee jaar valt de subsidie weg en dan komen veel scholen ernstig in de problemen... zegt de Radboud Universiteit Nijmegen na onderzoek. Wereldwijd zijn er meer dan 200 Nederlandse scholen... waar in totaal zo'n 15.000 kinderen op zitten. Op die scholen in het buitenland krijgen kinderen... een paar uur per week lessen in Nederlandse taal en cultuur. Minister Dekker zegt... als mensen ervoor kiezen om in het buitenland te gaan wonen... en hun kinderen Nederlands onderwijs willen meegeven... hebben ze daarin ook een grotere eigen verantwoordelijkheid. Het weer geregeld zon, ook wat bewolking tot ongeveer 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... tussen Barneveld en het Hoevelake 4 kilometer door een ongeluk. Op de A12 richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Daar staat tussen in het Gouwe en Blijswijk 4 kilometer. Bij Blijswijk zijn twee rijstroken dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda... daar staat voor het Riedekijk. 3 kilometer. Dat komt er een kapotte auto. Er zijn twee rijstroken dicht. En verderop is een ongeluk gebeurd bij de Drechttunnel. Er staat inmiddels drie kilometer...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 Luistert naar Zandvoort Luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Zeer welkom, luisteraars. En dat zeg ik niet alleen natuurlijk, toch? Nee, ik ga het ook <laughs> zeggen. Goedemiddag, luisteraars. Want uh, ja, tot 2 uh, tot uur natuurlijk weer. Uh, Zandvoort luncht. Uh, niet alleen Dolly uh, in de studio te gast, maar ook Orne Hulshoff. een goedemorgen. Goedemiddag. <laughs> oh, hij, gaat, hij, gaat, hij gaat prijzen weggeven. Ja. <laughs> Ik zit goed vandaag. Ja, ja, ja. Ik blijf dichtbij hem. <laughs> <laughs> Helemaal goed. Uh, wat, hoeveel checks heb je mee, Orne? Hoeveel, hoeveel checks heb je mee? <laughs> checks of checks? <laughs> ik heb nog wel een paar auto's oh, okay, okay. die van jou die oude ja, ja, ja, ja. trapauto ja. ja het is vandaag wereldreuma dag hè een bijzondere au, au, au, au, dag, au, ja. au, Oh, au. heb je er wil last van? <coughs> oh <my God. laughs> zijn artritis schiet er weer in. <laughs> Waar heb jij je artroze? <laughs> uh, Mijn die ligt thuis. Ik heb, uh, heb je hem thuis gelaten? Ja, op Wereldreuma-dag? Uh, ik heb een iPad meegenomen. Oh, Oké, okay. je ziet weer niet op te letten hoor, die man. zijn iPad. Nee, <laughs> hey, maar uh, Wereldreuma-dag. Ja. ja, vandaag Wereldreuma-dag. Dat is wat, ja, uh, wereldreuma? Dat wereldreuma, dan, oh, ik ja. Ik dacht dat ze dat alleen maar in Nederland hadden, in ons koude kikkerlandje. Die nee, die... Ik denk, oh. er zijn nog meer oorden waar reuma voorkomt. Ja, ja. Het is een wereldwijd probleem, hè? Ja. ja. En dat is heel pijnlijk ook, hè? Toch? Het is een kan nare rotziekte, ja. ja, dat is waar. En je hebt ook uh, ja, kinderreuma, hè? Kinderreuma heb ik ook gehad. Dat meen je niet, echt waar? Ja, ja, ja. Nou ja, kinder, ik was uh, uh, 17, 18. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nou, onover. Ik gelukkig niet. Nee, nee uh, maar ja, misschien. Je weet niet uh, wat het kan. Uh, mijn vader wel. Okay. Mijn vader heeft het helemaal gehad. En die heeft daar toch uh, toen uh, in Eikergaarde hier uh, in, uh, ja, bij Aardehout uh, gelegen. Ja. Liep jouw vader ook altijd met een kastanje in zijn zak? zou best kunnen, ja. Ja, dat was vroeger ja, zo. Ja ja. ja, ja, dat, ja, dat, dat ja, wel Ik helpen. kreeg van mijn nee, oma was... een, een kastanje. Die moest ik altijd bij me dragen. Nee, ik heb andere nee. dingen in mijn zak. hoor. <laughs> ja, jij, Pet. We weten het. <laughs> <laughs> Hij laat alles thuis, jongen. Ja. Alleen saai, Pit. Ah, ja, Pit. Uh, ja, ja, het is nogal laat geworden bij mij vannacht. Oh jee. Het is Midden-Rome, Joop. Tjoe, jongen. Ben ik daar helemaal vanaf van huis gekomen? Ga <lacht> maar eten zo, dus Nee, joh. <lacht> wat wil je zeggen wat nou? <lacht> Ik Kan me niks schelen, joh. <lacht> Oké. Okay. Hé, hey, Dolly. Ten aanzien van ja, ja. die uh, uh, Wereldreumerdag... ga je daar nog iets uh, meer over vertellen in de uitzending? Of, of, uh? Wel, nee, joh. Het was gewoon maar even een mededeling. Oh. En uh, Ze hebben op... Uh, uh, op die social media gevraagd of je dan, uh, om het te ondersteunen... een foto van je hand wil maken met een tekstje erop. Uh, hashtag. Hashtag. Uh, W-A-D high five. Zo. Uh. Okay. oh Oké. Okay. Even laten zien in de camera voor de mensen die uh, de livestream volgen. Ja. Zo. Uh, oh. Nou, dat we er allemaal oh, bij stilstaan. Ja. Ja. Dat we er allemaal even... Ja, nou ja, als je ruimte hebt, ga je zelf wel stilstaan. Ja, op een gegeven moment wel, uiteindelijk <laughs> wel, ja. <Is> <laughs> Ja, we mogen er eigenlijk geen grapjes over maken. Want dat is nee, een nee. hele vervelende, vervelende aandoening. Ja, is zo. Uh, had weet je, ook niet uh, Reuma? Ah, uh, de uh, uh, Witsier? Ja. ja. Ja, die heeft ook Reuma. Die is volgens mij ambassadrice van... Uh, ja, klopt, reuma. van reuma Reuma Fonds. Ja. Ja. ja, was zondag op televisie met... Uh, ja. Wakker, okay, Nederland. wakker Nederland? Ja, wakker Nederland. Ah, okay. Hij zag ja, er wel wakker uit jou. Ja, ja. Behoorlijk ja. wakker. Een wakkere dame. Ja. Ja. Oh, okay. Hele leuke, aardige, vriendelijke vrouw. Ze kwam ja. wel eens bij mij in de bioscoop ook film kijken. En we doen nog eens een keer tegen de gezicht. Ik, nou, ik zeg nou, als je nou niet die, uh, voor de televisering die, uh, die hoe heet het uh, wint. Ja, dat was dus niet uh, de televisie, maar wat was het? Uh, uh, vrouwelijke. vrouwelijke, vrouwelijke nog wat, ja, ja, ja. weet je wel. Uh, ja. Dat ze al zeven keer, geloof ik. Zes keer had ze hem uh, niet gekregen. Als je hem nou niet krijgt, ik zeg, dan vreed ik een hele film op. Uh, voor de vrouwelijke uh, tv-persoonlijkheid. vrouwelijke tv-persoonlijkheid, ja. Vrouwelijke ja, ja. TV ja. ja. ja. ja. Dan vreed ik een hele film op. Moest wel om lachen, ja. We gaan even wat draaien en nog een muziekje voor de luister. Ja, luisteren. lekker. He, wat, wat heb je meegenomen nou, ik heb, nou, nou, Wat heb ik niet meegenomen? Dat is gewoon mijn hele koffer, zat weer vol. Oh, ik dacht dat je alleen je iPad bij had. Oh, en een koffer vol nummers. Ja, nee. Eh, uh, ja, koffer, Dit is wonen, net Hans Kassan, ja. jongen. Wat die allemaal uit die kofferhaven nummers. Ja. je dat? Dit is de groep Amerika. Oh, leuk. Met My Backpages. Mooi. Crimson flames tide through my ears, rolling high in mighty traps. Pounced with fire on flaming roads.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 Prejudice leaped forth Ripped down all hate I screamed Lies that life is black and white Spoke from my skull I dreamed Romantic flanks of musketeers Foundation deep somehow I'll So much older than I'm younger than that now In a soldier's stance I aimed my hand At the mongrel dogs who teach Fearing that I'd become my enemy From stern to bow Threats too noble. Vraag aan Dolly. Dolly, van wie is dit nummer? Van origine. Was dat niet Amerika dan? Nee, weet nee, ik niet. Nee, nee, ik nee, pas, nee. ik pas. Jij past. Pas ook. Echt waar? Ja. My Pages is oorspronkelijk van de Birds. Ben je dat nou? Ja. Oh ja. Nou ja, die heb ik nooit zo gevolgd in mijn leven. Daar ben ik te jong voor, zeg ik ja. die die waren al, Die waren al uitgevlogen. Ja. Okay. Nou, uh, wat had ik ook weer meer? Oh ja, de ik had ik, uh, ja. een kennis van me. Die, die uh, heeft een bedrijf in, in Amstelveen. Onder de rook van Uithoren. Is helemaal in de, in de hoek van, van uh, Uithoren. En uh, uh, uh, die zijn dak gaat er vandaag in zijn geheel af. Die heeft een garagebedrijf. Een enorme 300 vierkante meter of zo. Dan Dat heeft hij Ja. Ja. Had hij dus niet... Uh... Uh, maar nou is een probleempje, uh, ja. is het volgende. Ja. Hij, uh, ik zal het maar zeggen. Uh, lu lu nou, luister zelf maar. Laat zeker niet Ja. Hey! Hey! hey. Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet En in de straat weer konzig. Laat het zijn vies weer vallen, dat is toch ongekend. <tie> en ik zeg nou, oh, nou, doe nou toch eens een keer rustig aan met het Oh, dat is de koffie. <tie> daar is de, de koffie. koffie. Dat was de koffie. <tie> <tie> <tie> oh, Jongen, wat een zootjes is die weer, zeg. Ja. Verschrikkelijk. Ik, eh, <tie> ik krijg het daar van allemaal hard, mensen. Dat gaat niet goed. Oh, Jezus, je nou, gaan eh, nou speel Even de vrouw een de deuntje. Steken de loftrompet. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de hel.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 Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met zijn trompet? En niemand die Jan Klaassen zag, die bij de stadspoort zat En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad Jan Klaassen was trompetter in het leven van de prins Hij marcheerde van de hel.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 de was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de hel. Jan Klaassen, de trompetter, Rob Tenijs. In 1973 alweer. Echt waar, is dat weer zo? Ja, Jonner. 42 jaar geleden. Het heeft iemand toch een carrière eigenlijk. Hè? Want die is uh, natuurlijk met het ritme van de regen... en fever in die in, in beginjaren en zo. Die noemen met de Lords. Uh, toen is hij een tijd uit de gratie geweest. Toen is hij, de hele tijd bij, heb je niks van hem gehoord. Nee, het is hij bij Hamelen terechtgekomen. Die, die, die musical ja, Hamelen. Ja. En musical? Was, nou ja, het was ja, een ja, tv-serie ook. Ja, natuurlijk. In, in die, uh... ja, maar het was het was musical-achtig. Ja. Was dat jaren 60 of 70. Nee, dat was, ook, dat was daarna. Dat was, uh, ja. Nee, wacht, nee. Dat moet, dat, moet dan, dat moet dan begin jaren 70 geweest zijn, zijn. Zijn, ja. ja. ja, ja. En uh, toen is zijn carrière weer begonnen. En die is nog niet opgehouden. Want dat duurt nog steeds voort. Dat is uh, ja. overal waar hij rondtoert in theaters. Uh, is het volle bak. Dus dat is. Ben uh, pas nog geweest. Nou, pas een halfjaartje geleden. Ja, ook maar. In de vers waar... Dat ruist hij op. En. Uh, uh, hoogwaardige band. Dus het was, uh, ja, het was uh, zeer uh, aangenaam om naar te luisteren, Rob de Nijs. Hij heeft ook een heel bijzondere stem, vind ik. Een, een stem waar. Uh, ja, blijft uh, eigenlijk hangen? Ja, die blijft hangen. Ja, die, uh, je herkent hem onmiddellijk. Ja. Uh, dat geldt trouwens ook voor deze dame.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 woah woah woah If you should find you miss a sweet and tender love we used to share. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, dank u wel meneer. Inderdaad, hier volgt het regionale nieuws van maandag 12 oktober 2015. De grenscontroles bij de veerboot naar Engeland in Amuiden... zijn sinds kort versterkt. Om smokkelaars van vluchtelingen tegen te werken... bewaakt nu ook het leger de grensovergang. Tot nu toe werden de grenscontroles alleen uitgevoerd... door de koninklijke marechaussee. Sinds afgelopen maandag zijn daar zeker vier extra militairen van de Koninklijke Landmacht aan toegevoegd. Zo meldde de gemeente Velsen donderdag op haar gemeentelijke pagina in de Jutter. De extra inzet duurt naar verwachting twee maanden. Ja, ik denk het meldt het even dat als iemand zo'n reisje maakt naar, uh, naar Engeland, dat gebeurt natuurlijk nog wel eens, dat je niet denkt dat er heel wat aan de hand is. Het is gewoon een uh, extra controle. Om vluchtelingen op te vangen, als het ware. Wie weet, wie ja. weet. Of misschien Ik iets anders. Gaan we geen wel bedenken. Goed, op uh, drie avonden, 13, 14 en 15 oktober... gaan de raadsleden van Zandvoort praten over de voornemens van 2016... en de besteding van het geld. Uh, leuk hierbij is, of leuk of uh, interessant is... dat u hierbij kunt inspreken. De vergaderingen beginnen elke avond uh, op 13, 14 en 15 om 8 uur in het raadhuis. Dus als u iets te vragen heeft of te melden heeft, kunt u daarheen gaan. Een jongen is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dit gebeurde in de Zanelaan in Haarlem. Het slachtoffer is met beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd. De jongen was rond kwart voor vier op straat aan het buitenspelen... Uh, toen hij met een rijdende auto in botsing kwam. Mogelijk had de bestuurder de jongen... die tussen de geparkeerde auto's aan het spelen was... over het hoofd gezien. De straat is afgesloten geweest voor onderzoek... en de verkeersongevallenanalyse was ter plaatse. De exacte toedrag van het ongeval wordt nog onderzocht. Het is prachtig fietsweer... Uh. En ik wil daar even uh, over beginnen. Mooie fiets weer. Omdat de Spaarneveer stuk is. Dus mocht u uw route gepland hebben... Uh, met de Spaarneveer, ja, die is stuk. Uh, dat belt de gemeente vrijdagmiddag. Door een technisch mankement kan de veerpont even niet gebruikt worden. Naar verwachting is de Spaarneveer vanaf volgende week donderdag 15 oktober weer in de vaart. En van deze veerdienst wordt heel veel gebruik gemaakt. In augustus maakte de 750.000ste passagier nog gebruik van de veerpont. Afgelopen zondag ontstond aan het Leidseplein in Haarlem een grote scheur in een muur... en dreigde er instortingsgevaar, waardoor bewoners snel geëvacueerd moesten worden. Op dit moment zijn er nog twee huizen tijdelijk onbewoonbaar. De scheur is ontstaan doordat de muur eigenlijk gesloopt had moeten worden... en de muur dus niet gestut is. Daardoor werd de constructie instabiel. En uh, dit was dan ook meteen het einde van het regionale nieuws voor vandaag.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 De wind waait uit het oosten en is matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 8 en de 10 graden. Nou, het mocht wat zeggen. In combinatie met die toch wel stevige wind zal het weer behoorlijk frisjes aanvoelen. Een temperatuur onder de 10,2 graden zou een top-3 notering betekenen voor KNMI meetpunt Schiphol. Een nummer 1 notering zal het niet worden... want dat is 7,3 graden gemeten op 12 oktober 2002. En op de tweede plaats staat 9,4 graden gemeten in 1975. En derde dus nu 10,2 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder met soms wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een toenemende noordoostenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 4.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 Is precies 40 jaar geleden. Inderdaad. De dag met de vroegste sneeuwval ooit in het land. Met maximaal 5,2 graden. Op de tweede plaats staat 1952 met 7,1. En derde is 1973 met 8,6. Nou, onthoudt u het goed. Want het volgende uur vertel ik dit allemaal niet meer hoor. Ja. Het liedje van de zon. Ja, en, en wil je En hebben zandvoort. Misschien wil je daar wat aan toevoegen. Ja, het is een, een erg mooi liedje. Uh, en ik, ik vraag dit speciaal aan voor mijn moeder. Omdat die dit zo'n prachtig nummer vindt. Okay. Dus uh, vandaag uh, opgedragen aan mijn moeder. Ben jij zangeres en je bent ook nog een pareltje. Wat zeg je nou? Je, je bent zangeres en ook nog een pareltje. Ja, hoe vind je dat nou? Had je dat ooit achter <laughs> mij gezocht? Nee. <laughs> Pearl's a singer She stands up When she plays The piano She's done. Alky Brooks, Pearls' singer, Heerlijk nummer inderdaad, toch? Ja, toch? Ja, maar voor dank natuurlijk ook namens de luisteraars. <laughs> uh, en namens je moeder natuurlijk. Want uh, ja, die heeft er ook van genoten waarschijnlijk. Oh? Ik hoop het. Ik ja. hoop dat ze luistert. Ja. Hé, hey, uh, je had het net over fietsers, hè, toch? Had ik het over fietsers? Ja, ja. Oh, ja, met dat Spaarneveer, ja. Ja. Ja, omdat dat, dat Spaarneveer is, is toch wel erg populair... met de, met de oversteek voor fietsers die een, een leuke route maken. En ik kan me zo voorstellen... Dat je met dit weer denkt van nou, even lekker nog een rondje ja. op de fiets... voordat het echt gaat winteren. Ja. Maar ja, als je dan voor die Spaarneveer staat en hij, uh, hij doet het niet... dan gaat je hele met in regelmaat het water. Hoor. Ja. Dat is met regelmaat. Hij is een hele tijd uh, vorig jaar of zo... Uh, ook Ja, dat de, uh, was uh, heel veel genomen. rommelen. En ze wilden Man. hem toen ja. uit de roulatie nemen. Ja. Hij is toch weer gerepareerd. Maar ja, ja, nu is hij dus weer stuk. Dus ik denk nou, ik, ik ga toch maar roepen, ook al is het niet in Zandvoort... Mm -hmm. Nou. Maar dat de mensen op, uh, op de, de hoogte zijn. Je bouwde de grote, heb je ook wakker gemaakt? Ja, altijd doe ik dat, elke ochtend. Ja, die heeft het ook over fietsen namelijk. Sterk is de eenzame fietser die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind.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 Schoppen en misschien houden.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 Want daar wordt hij alleen maar slechter van nee, nee, nee, nee. Maar liever dan nog Dan wordt voor kop Want de van de zaken van Daar wordt hij alleen maar slechter van. Bouwden de Groot. Dat nummer heeft natuurlijk Jimmy.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 Speelt al lang geen rol meer in mijn leven. Ik vul mijn dagen en soms ook mijn nachten zonder jou. Heel even, heel even, heel even, denk ik soms ineens aan jou.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 en zelfs in diepst van mijn gedachten ben ik zo... Terug naar de kust. Nou, als we nou toch op de kust zijn of aan de kust zijn, dan, dan ook maar niet. Bij zien van Zandvoort. Zandvoort lunst met Charles duif. Vanmiddag Dolly ik er smakelijk allemaal.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 Ik heb zo het idee. Als ik jou eenmaal gekust heb, zeg je zeker nooit meer nee. Zeg niet nee ee zeg niet nee-ee-ee. Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet nee-doen, niet doen. maar zeg ja. Zag niet nee, nee, hey, hey, nee, hey. nee, nee. Zag niet nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dit zijn de heren Bee Gees, My World. Don't shed a tear for me. your style Luisteraars we gaan er even uit tussenuit voor reclame, nieuws voor reclame. We zijn zo nog een vol uur bij u terug. Met Zandvoort Lunch. En natuurlijk na de klok van 1 uur weer een stukje cabaret. Dat gaan we u beloven. Tot straks allemaal. En als u nog moet lunchen, smakelijke lunch. Via fm Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur.